In de buurt van Turijn zijn bij felle protesten tegen de aanleg van een hoge snelheidslijn meer dan 200 gewonde gevallen. Volgens het persbureau ANSA raakten 188 politiemensen gewond en 15 actievoerders. Sommige agenten zouden er slecht aan toe zijn. De tegenstanders zeggen dat het HSL-project veel schade aan de natuur veroorzaakt. De Deense hoofdstad Kopenhagen kampt met overstromingen na zware regenbuien. Kelders staan onder water en in sommige straten staat het water tientallen centimeters hoog. Het verkeer heeft veel last van de overstromingen. De servische oud-generaal Mladic is niet van plan morgen te verschijnen voor het Joegoslavië-tribunaal. Hij wil de zitting boycotten omdat hij zijn team van advocaten nog niet heeft samengesteld. Mladic moet morgen verklaren of hij zich schuldig of onschuldig acht aan de aanklachten van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De hockeysters van Oranje hebben de Champions Trophy gewonnen. In Amstelveen was het na de reguliere speeltijd en verlenging 3-3 tegen Argentinië. En daarom waren shoot-outs nodig. En Oranje wist die het beste te benutten.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 Mensen kunnen zich niet voorstellen dat een kleine stichting zoals wij dan ook nog voedsel uitdeelt. Hij ah. is sowieso van misverstanden, van armoede in Nederland, dat het heel moeilijk mensen te begrijpen, hmm. begrijpelijk te maken is waarom wij dat doen. Ja, want ik probeer dat eens te vertellen aan onze <laughs> luisteraars. <laughs>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 alle activiteiten in. vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr im Glanz deiner Majestät hof den Stufen vor deinem Thron